1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Nelson Mandela heeft longontsteking. Nieuwe arrestaties in zaak van dode grensrechter. en anti op het beschoten. Vanmiddag zijn er zonnige perioden. Vooral aan de kust zijn er wat winterse buitjes. en het wordt 1 tot 4 graden. Morgen meer bewolking, wat regen of natte sneeuw. het wordt een graad of 3. Tot en met vrijdag is het verder koud. en daarna wordt het zachter. Voor het eerst sinds Nelson Mandela een paar dagen geleden in het ziekenhuis werd opgenomen... heeft de regering in Johannesburg iets gezegd over zijn toestand. De 94-jarige oud-president van Zuid-Afrika heeft longontsteking. Afrika-correspondent Koert Lindeyer, dat klinkt niet zo best voor een oude baas. Heeft de regering er ook bij gezegd hoe ernstig het is? Nee, de informatie over zijn gezondheid komt uit een heel feitelijk communiqué op de website van de, de regering. Inderdaad, hij heeft een longinfectie, net als dat het uh, geval was precies een jaar geleden, toen hij ook werd opgenomen. Verder zegt de regering in dat communiqué nog wel dat uh, Mandela goed reageert op uh, de behandeling. Daarbij moet natuurlijk worden gezegd dat Mandela al uiterst, een tijdje uiterst fragiel is. Hij heeft destijds dus op een eiland in gevangenschap heeft die tuberculose gehad. Nou, als je dan op 94 jaar geleden. Dat ook nog eens longontsteking krijgt, dan is er uiteraard reden voor grote grote zorg. Zijn vrouw is bij hem geweest. Gracia, wat is daarover bekend? Zij heeft uh, van heeft zij een interview gegeven op een plaatselijk televisiestation. En daar zei zij over haar man dat uh, de wonken zijn, in zijn ogen doven. En dat zou er ook op wijzen dat zij het einde van haar man ziet aankomen. Wat zou er dan gebeuren? Het is natuurlijk een, een grootheid als uh, geen ander, zou je bijna zeggen. Um, zijn er al mensen die langskomen om afscheid te nemen? Of ja, hoe gaat zoiets? Nou ja, dat was vier jaar geleden in het ziekenhuis. Toen kwam iedereen spontaan afscheid nemen. En toen ging de goede man niet dood. En dat was natuurlijk uiterst gênant voor de regering. Dus dit keer heeft de regering... Uh, grote controle rond dat ziekenhuis... en worden er niet zomaar mensen binnengelaten en zijn er geen enkele tekenen dat mensen afscheid van hem komen nemen. En nogmaals, de regering zegt dat hij reageert op de behandeling die hij krijgt. Dus niets is zeker de komende periode. Dan wachten wij op verre nieuws. Kort Lindeijer, dankjewel. De politie heeft vier mensen aangehouden in de zaak van de dodelijke mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere. En er zaten al vier mensen vast. Die nieuwe verdachten zijn twee jongens van 16, een van 17 en een man van 50, allemaal uit Amsterdam. Die man van 50 is de vader van een van de andere verdachten, de politie. Vanochtend vroeg zijn ze thuis aangehouden. Uh, zo rond de klok van zes uur. En ze zijn dus nu ingesloten en ze zullen worden verhoord. De politie heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet, want er is een hoop uit te zoeken. Nou, er zijn heel veel getuigen gehoord. Uh, er zijn verschillende verdachten aangehouden die zijn gehoord. Deze personen gaan we natuurlijk ook uitgebreid horen. En meer aanhoudingen worden zeker niet uitgesloten. In elk geval dus stand van zaak op dit moment acht mensen aangehouden... in verband met de dood van de grensrechter. Op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo... hebben gewapende mannen met hagel geschoten op betogers. Negen mensen raakten gewond. Op het plein willen tegenstanders van president Morsi vanmiddag een groot protest houden. En ook de aanhangers van Morsi hebben aangekondigd de straat op te gaan. En er wordt daarom ook rekening gehouden in Cairo met een harde confrontatie. De ondernemingsraad van de politieacademie heeft het vertrouwen opgezegd in het college van bestuur. De OR denkt niet dat het college van bestuur, onder leiding van oud-generaal Van Baal, de politieacademie naar een nieuwe toekomst kan leiden. Het is bijvoorbeeld onduidelijk welke taken overgaan naar de nationale politie, die op 1 januari een feit is, en wat daar dan van de consequenties zijn voor medewerkers van de academie. Het rommelt al een tijdje bij de politieacademie... het landelijke kennis- en opleidingsinstituut van de politie. Eerder dit jaar werd bekend dat de academie kampt met grote tekorten. En er is ook kritiek op het niveau van het onderwijs. De politiebond ACP steunt de actie van de ondernemingsraad. Ze posten op de amateurvelden. Ze posten die ouders van het terrein kunnen sturen. Dat zou een deel kunnen uitmaken van de nieuwe normen en waarden... die de KNVB de komende week gaat formuleren. Vanochtend werd in Den Haag het topberaad voetbalgeweld gehouden... naar aanleiding van de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Verslag van Jeroen de Jager. Het was een emotionele en verdrietige week, zei minister Schippers van Sport na afloop. Maar een week die ook iets heeft geleerd. Ook een wil om een einde te maken aan agressie, geweld, intimidatie op de sportvelden. Maar hoe doe je dat? Want op zich zijn er voldoende regels en manieren om geweld tegen te gaan. Een nieuw normatief kader moet er komen en iedereen moet meedoen. Ouders, scholen en verenigingen. Belangrijk is dat iedereen daarin zijn eigen rol moet oppakken. Want het idee dat er met één wet of één regel een veilig Nederland is... is helaas niet zo, anders hadden we die wet al lang gemaakt. Hoe moet zo'n nieuw normatief kader eruit zien? De komende week zal de KNVB proberen het op papier te zetten. Na de winterstop zal het worden ingevoerd. Maar snelle resultaten kunnen we niet verwachten... zegt Anton Binnenmars, directeur amateurvoetbal... Dat moeten we met elkaar zien te bereiken, is lange adem. Maar wij zullen vanuit de KNVB een nieuw kader gaan stellen. En dat betekent dat wij iedereen gaan aanspreken op het voorbeeldgedrag. Voorbeeldgedrag is ontzettend belangrijk, essentieel, daar gaat het om. En als dat voorbeeldgedrag toch weer leidt tot excessen en incidenten, is afgesproken dat er sneller aangifte moet worden gedaan. Minister Schippers. Ja, altijd aangifte doen. Ja, de politie volgt het op. Ja, dat kan ook anoniem. En ja, er wordt gekeken, kan dat sneller opgepakt worden... en kunnen de straffen aangescherpt worden. Een nieuw idee waar de minister wel voor voelt... is het aanstellen van supposten... die bijvoorbeeld ouders die zich misdragen daarop aanspreken. Uh, ouder, als jij zo lood staat te schelden langs de zijlijn van, de, van het veld... dan ga je van het veld af.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 Nou ja, dat gaan we nu natuurlijk wel onderzoeken. Het is nog te vol om te zeggen van hoe we dat precies gaan doen. Maar ik heb wel afgesproken net in het, in het gesprek met alle partijen... Ja, dat we daar een list op moeten bedenken. Maar de bottom line blijven de nieuwe normen en waarden. Zoals de KNVB het formuleerde, de scheidsrechter heeft gelijk... ook al heeft hij ongelijk. En misschien moeten we opnieuw leren dat voetbal niet gaat om winnen... maar om de lol. Het voetballen, het sporten gaat om spelvreugde. En kinderen die thuiskomen en je vraagt als ouder... van heb je gewonnen, is eigenlijk de verkeerde vraag heb je het leuk gehad. En daar moeten we, dat zijn simpele dingen. Ik zie dat mensen dan zeggen, ja, is dat nou alles? Soms zijn dingen heel simpel. Alle deelnemers aan het beraad hebben afgesproken... dat ze over drie maanden weer bij elkaar komen... om te controleren of iedereen goed bezig is. Bijdrage van Jeroen de Jager. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het vrachtschip Ocean Victory, dat zondag in problemen kwam... voor de kust van Zandvoort, ligt in de haven van IJmuiden. Het schip werd vanochtend vroeg van de kustlijn weggesleept naar de Vaargeul... en is na toen doorgesleept naar IJmuiden. Gisteren kon het schip door de harde wind niet worden versleept. In IJmuiden wordt het schip geïnspecteerd... en er worden ook reparaties uitgevoerd als dat nodig is. De 170 meter lange Ocean Victory kwam in problemen... toen een ketting van een boei in de schroef terechtkwam. Het schip dreef daarna naar de kust... En uiteindelijk lukt het om het schip met ankers vast te leggen. Het aantal Syriërs dat het land ontvlucht is vorige maand fors opgelopen. In november kwamen er per dag ruim 3000 vluchtelingen bij, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het totaal aantal vluchtelingen dat geregistreerd is of staat te wachten op registratie is nu meer dan een half miljoen. Volgens de hoge commissaris voor de vluchtelingen zijn er bovendien nog enkele honderdduizenden Syriërs in buurlanden die niet geregistreerd staan.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 ambtenarenpensioenfonds ABP heeft een schikking getroffen... met de Amerikaanse bank J.P. Morgan Chase. Want ABP zegt, wij zijn door die bank misleid. J.P. Morgan heeft valse en misleidende informatie gegeven... over beleggingen in rommelhypotheken. Die beleggingen waren dan riskanter dan de bank had gezegd... maar ze waren ook minder waard. De organisatie die het geld voor de pensioenfondsen belegt... een van de organisaties, is APG. Daarvan hebben we aan de telefoon Guzwaring Graag, Goedemiddag. Uh, ja, gepensioneerden gaan zich misschien in de handen wrijven. Hoeveel levert die schikking op voor de gepensioneerden? Kunt u dat eens aangeven? Nou, we zijn erg blij met de schikking. Uh, helaas, uh, hoe graag wij dat ook zouden willen... kunnen wij het bedrag uh, u niet vertellen. Dat is onderdeel van de schikking. Maar het is een zeer mooi bedrag. En is het ook gelijk een erkenning dat, van JP Morgan... Uh, dat ze uh, uh, u en ABP hebben misleid? Nee, dat is het. Uh, wij uh, hebben dat inderdaad aangevoerd en uh, beargumenteerd aangevoerd. De bank heeft uh, beargumenteerd aangevoerd waarom dat niet het geval is. Maar uiteindelijk hebben we dit resultaat kunnen bereiken. Ja, de, het was niet de moeite waard om de zaak door te zetten. Als je zo'n goede schikking kunt treffen op enig moment... dan uh, kun je beter stoppen. Ja, van nou, beter wordt het niet. Laten we maar uh, dit accepteren. Uh, ja, de kredietcrisis begon... In 2008, uh, rond die rommelhypotheken, J.P. Morgan Chase die, uh, zegt nu min of meer... nou, oké, okay, dat is allemaal niet helemaal goed gegaan. Is J.P. Morgan de enige uh, bank waar u compensatie van eist? Nee, zeer zeker niet. Dat zijn een, een aantal banken waar wij uh, mee bezig zijn. En zijn daar al doorbraken in te verwachten of ook meer schikkingen? Ik verwacht dat uh, die zullen volgen inderdaad. Het is goed om te zien dat uh, GPM hier ook het voortouw neemt om hier een streep onder te zetten. En is een resultaat uiteindelijk of een schikking te verwachten op korte termijn? Dat hoop ik. Uh, maar dat doen we alleen maar als het resultaat zeer, zeer bevredigend is. En anders gaan we gewoon door. Ja, en dit van J.P. Morgan Chase, dat was uh, zeer bevredigend. Nog even over dekkingsgraden. Mensen zien nou meteen dekkingsgraden voor zich. Uh, stijgen die nu van ABP of moet je dat zo niet zien? Nou, zoals u misschien weet is het ABP is heel erg groot. Ja. Uh, dat is geen uh, reden, denk ik, waarom uh, je zo'n goede schikking kan bereiken. Uh, en de dekkingsgraad van ABP wordt niet direct beïnvloed door deze schikking. Uh, maar... Uh, Uiteraard geldt uh, dat als je er geld bij krijgt, uh, het niet slecht is voor de dekkingsgraad. Kijk eens aan, laten we het daarop houden. Groen Zwarringa van APG, dank u wel voor de uitleg. Oké, okay, dank u. Daag. Het is twaalf minuten over één geworden. De ANWB, Erwin de hart. Ja, Jan, in het hele land, behalve in Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland... zijn op dit moment de lokale wegen plaatselijk glad. Hou daar rekening mee. Dan heb ik uh, file op de A16 Breda Rotterdam in beide richtingen. Bij Rotterdam Feyenoord staat twee kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nelson Mandela heeft weer longontsteking. Is bekendgemaakt in Zuid-Afrika. Er zijn vier nieuwe arrestaties verricht in de zaak van de dode grensrechter. En anti-Morsi betogers zijn op het Tagrierplein beschoten. Dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Hallo.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 Welvaart, maar ook financiële windhandel. Tolerantie, maar ook huiver voor het vreemde. Toen al. De Gouden Eeuw. Vanavond vijf voor half negen op twee. Wie is jouw held uit de Gouden Eeuw? Vind hem op goudeneeuw.nl slash Facebook. Feliciteer Edukans op Facebook. En help een kind naar school. Het is Radio 1 NCRV, Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch. Zometeen met de vrouw die verantwoordelijk is voor de nieuwe dienstregeling van Den Peggy Lauwers moet zorgen dat alle losse eindjes aan elkaar worden geknopt. Voor de rubriek In de Praktijk kijken we deze week mee bij het Obesitas Centrum in Amsterdam. Onderdeel van het Sint-Lucas-Andreas ziekenhuis. Je zou denken dat alle patiënten daar een hekel aan de weegschaal hebben. Dat punt ben ik al voorbij, zeg maar, dat ik dat nog heel erg vind dus is eigenlijk heel fijn. Ik heb eerder dat gevoel van, nou, er is een soort licht aan het eind van de tunnel. En als je daarvoor op een weegschaal moet of iets moet inslikken... waar je van uh, gaat kokkenhalsen, dat, dat weegt er dan wel tegen op. Half twee, dan is het tijd voor Stand.nl. De stelling dan, de aanhoudende crisis vraagt om extra bezuinigingen. En u mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Doe dat door te sms'en naar 7070, dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800 1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, bent u wel aan de nieuwe treintijden gewend? Afgelopen zondag is de nieuwe dienstregeling van de NS ingegaan en volgens de spoorwegen is het de meest ingrijpende wijziging van de afgelopen vijf jaar. Met zo'n 1,2 miljoen reizigers per dag en zo'n 401 stations is het maken van zo'n nieuwe dienstregeling nog wel best een hele klus. Ik praat erover met Peggy Laus, hoofd vervoer en ketenmanagement bij de NS. Dag mevrouw Laus. Goedemiddag. Ik begrijp dat u nu op vakantie kunt, nu de dienstregeling klaar is. Nou, we zijn nu ook al bezig met dienstregeling 2014 en 2015, oh, dus ja. dat kan nog niet. Nee, nee. toch spannend uh, hoe dat dan gaat, zondag ingegaan. Ja, het is heel spannend en ook de komende dagen zal het ook nog wel even spannend zijn. Uh, mensen moeten daaraan wennen, hoe gaan ze reizen... Um, Loop, Het loopt de training zoals we dat ook bedacht hebben. Dus, uh, ja, wel even. Uh, uh, inderdaad, span, een aantal spannende dagen. Zo. En, en hoe zijn de eerste reacties? Uh, die zijn op zich positief, maar ook wisselend. Uh, de, de, de, uh, de treinen lopen, uh, het rijdt en dat rijdt ook best wel goed. Ik, vind, ik hoorde bijvoorbeeld van collega's dat uh, de mensen de treindienst... over de Nieuwe Hanselijn gevonden hebben. Uh, uh, dus, uh, het, het werkt ook op Zwolle, dus dat is een, uh, toch een complex knooppunt geworden... En, maar er zijn ook altijd wel meldingen van mensen die het graag anders hadden gezien. Of ja. een aantal zaken die beter kunnen. Ja. De NSC heeft zelf gezegd, het gaat om de meest ingrijpende wijzigingen in de afgelopen vijf jaar. Betekent het ook dat het dus veel moeilijker was om deze dienstregeling uiteindelijk helemaal klaar te krijgen? Ja, dit was een echt een, wel een complexe puzzel. Uh, veel moeilijker dan andere jaren. 2007 is de laatste grote wijziging geweest die we hebben gedaan. En nu met de Hanselijn erbij. Mm. Uh, tussen Zwolle, Amsterdam. Amsterdam is natuurlijk heel druk. Uh, een aantal extra uh, treinen. Uh, een aantal nieuwe stations. Vijf nieuwe stations. Is dus dat wel een hele puzzel. Ja. Uh, kunt u ons eens even een inkijkje geven in hoe dat dan gaat? Want u zegt, we zijn uh, nu alweer bezig met uh, dienstregelingen voor de komende jaren. Dus dat betekent dat u met deze ook al heel lang bezig bent geweest. Dat is echt van ochtends vroeg tot avonds laat. En hoeveel mensen werken daar dan aan? Uh, we zijn daar al twee jaar mee bezig. En sommige mensen zelfs al veel langer. Um, uh, we beginnen met uh, kijken naar wat gebeurt er in de markt. Hoe, hoe, hoe willen reizigers uh, reizen? Waar komen nieuwe stations? Maar ook bijvoorbeeld, waar komen nieuwe ziekenhuizen, nieuwe scholen? En dat bij elkaar maakt dan dat je zegt van nou in 2013 dan willen we daar en daar met extra treinen stoppen, extra stations openen, extra treinen rijden en dan gaan we echt puzzelen. En in dat proces hebben we ook veel, maken we veel gebruik van enerzijds vakmanschappen. Dus, dus, u vroeg hoeveel mensen werken eraan, ongeveer 100. Uh -huh. uh, en daarnaast hebben we ook heel veel computermodellen... die uh, uh, nou, al die ingewikkelde sommen voor ons maken. Ja. En, en, uh, uh, de, want u heeft ook nog te maken met ProRail, natuurlijk die over het spoor gaat in, uh, in Nederland. Uh, hoe lastig is dat dan? Want ik neem aan dat u dat plan dan ook nog eerst aan ProRail voor moet leggen. Ja, wij maken dat, dat plan maken we eerst, die marktanalyse maken we eerst zelf. En dan gaan we, als we weten wat we willen, gaan we al in overleg met NproRail, maar ook met de andere vervoerders. Uh, Arriva, Connection, Veolia. Gaan we samen aan tafel zitten en kijken, van, maar ook met de goederenvervoerders natuurlijk, hoe dat we dat kunnen maken. Mm. En uh, uh, daarbij kijken we naar belangen, maar ook naar wat past. Hoe kun je, als je het samen maakt, kun je de capaciteit op het spoor gewoon beter benutten. Dus dat is een heel mooi voordeel dan dat je met elkaar uh, uh, uh, daar in conflict capaciteit aanvraagt. Ja. En uiteindelijk gaan we de capaciteit aanvragen bij ProRail. Ja, en, dan we... en, hoe, en hoe is dat dan als u uiteindelijk... Ik zei dat aan het begin even, als u alle eindjes aan elkaar geknoopt hebt... Dus... Ik we me zo voor, maar dat u dat dan uiteindelijk op papier hebt en dan al die lijntjes lopen zo mooi. Is dat dan ook een soort Eureka gevoel van nou we hebben hem weer? Of? Ja, nou, dat is dan inderdaad wel, uh, ja. Wat je, wat je ziet is dat op sommige plekken is het zo complex om te maken. Dus bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuid, bij, uh, als je de tunnel naar Schiphol ingaat, dan komt de Vira erbij. Uh, daar komen nu die extra treinen over de Hanselijn komen erbij. Nou, dat, dat is echt een puzzel. Daar zijn mensen drie maanden mee bezig geweest. Ja. Als dat dan lukt, dan zijn, ze, uh, ja, dan zijn we wel echt erg blij ja. dat we iets hebben kunnen maken. U, u noemt nou even die FIRA, die is ook net begonnen. Uh, niet zo'n goede start. Uh, nu vandaag al weer problemen hè, tussen Amsterdam en, en Brussel. Hoe, in hoeverre heeft dat invloed dan op die nieuwe dienstregeling? Uh, op de stukken waar wij samen rijden raakt dat elkaar natuurlijk wel. Uh, ik vind het wel het is een hele prestatie dat de, de, de Vira er... Uh, ja, ik vind het zelf wel heel knap van mijn collega's dat ze dat zo goed hebben gedaan. En heel jammer dat er inderdaad nog wel wat opstartproblemen zijn. Maar uh, toch ook wel heel knap dat er, uh, er zo'n mijlpaal is bereikt. Ja. Maar het wordt anders als er inderdaad de Vira-trein stil blijft staan. Want dan, dan krijgt u daar onmiddellijk ook last van. Ja, nou, zolang het op het hoge snelheidsdeel is, dan hebben we daar een stuk minder last van. Als het tussen Amsterdam en Schiphol is en bij Rotterdam, waar we uh, samen rijden, dan hebben we daar wel last van. Net ja. als dat er een goederentrein ergens staat of een uh, andere trein. Ja. Mevrouw Lous, in 2010 is het spoorboekje van de NS verdwenen. Uh, maar volgend jaar komt er een spoorboekje, begrijp ik, van Rover, de reizigersorganisatie. Wat vindt u daarvan? Ja, ja, ik hoorde dat. En, nou, ik denk dat het een heel leuk initiatief is. Omdat dat ook gewoon heel erg vanuit hun uh, uh, hart, hartenkreet komt. En uh, uh, gewoon mooi ook om in, in die samenwerking dat zo te doen. Um, en uh, ik ben ook wel benieuwd hoe dat het eruit gaat zien. Ja, ja. Iemand die uh, veel verstand heeft van spoorboekjes door de jaren heen is Jos Zelstra Goedemiddag meneer Zelstra uh, Goedemiddag, hallo. Co conservator van het Spoorwegmuseum. Um, mist u het spoorboekje? Nou, uit sentimentele overwegingen best wel... Het waren vroeger, ja, ik kan ze over de radio niet laten zien... maar het waren echt prachtige boeken met koffers van beroemde ontwerpers. Ja, en het is op papier. Ik hou van papier, daarom werk ik in een museum. Ja, dus uh, digitale dingen, natuurlijk, ze zijn hartstikke nuttig. Natuurlijk heb ik die ook op mijn iPhone zitten, maar ja... Die oude spullen, daar gaat mijn hart naar raden. Ja, ja, nou, Rover komt met een nieuwe. Bent u benieuwd hoe die eruit gaat zien? Nou, ik heb gehoord dat ze het rode boekje gaan noemen. Nou, dat vind ik wel een leuke woordspeling. Dat, uh, ik ben er best wel een beetje jaloers op. Dat, nee, ik vind het een leuk initiatief. Dat, uh, ik heb ook begrepen, nou, inderdaad, ouderen, die hebben een beetje moeite met uh, internet. Allemaal de nieuwe uh, social media. Ik vind het een hartstikke goed initiatief ja. dat ze dit doen. U hebt ook het allereerste spoorboekje? Ja, zeker. En, nou, dat kan je geen eens een boekje noemen. Dat is eigenlijk een velletje papier. Want ja, de trein begon tussen Amsterdam en Haarlem. En dat was het hele spoorwegnet in Nederland. En daar reden vier treinen per dag. Dus daar had je geen dik boekje voor nodig. Nee, nee, dat was redelijk overzichtelijk. Dat is door de jaren heen natuurlijk veranderd. Hoe kwamen die spoorboeken tot stand eigenlijk? Joh, dat is eigenlijk heel raar. Die eerste spoorwegmaatschappijen die gaven helemaal geen eigen dienstregeling uit. Dus ook geen eigen spoorboekje. Dat werd echt gedaan door particuliere bedrijven. En heel gek, dat zou tegenwoordig absoluut not done zijn, sigaren- en sigarettenmaatschappijen, die gaven spoorwegboekjes uit en die waren razend populair. Yeah. En pas na de Eerste Wereldoorlog als NS ontstaat, als één spoorwegbedrijf, toen zijn ze wakker geworden van wij gaan een eigen spoorwegboekje uitgeven. En dat hebben ze inderdaad tot 2010 gedaan. Maar hij werd dus een tijd gewoon gebruikt als een soort reclameuiting. Nee, eh, zonder meer. Ja. Dat, uh... ja. ja. Zoals je nu bijvoorbeeld een agenda kan krijgen van, uh, van een bepaald merk uh, of zoiets. Ja, dat ja. is eigenlijk inderdaad van hetzelfde lakenpak. Ja. Uh, een van de redenen dat het, dat het verdwenen is, dat, uh, dat was ook omdat de NS zei... ja, dan was dat boekje gedrukt en dan was het soms een dag later alweer achterhaald wat erin stond. Nou dat, maar ook... Uh... Er werden maar 18, de laatste uitgaven van 2010, er zijn er 18.000 van verkocht. Nou, als je daarna gaat dat er een paar miljoen treinreizigers zijn... Ja, dan is de markt wel heel gering geworden. Dat, uh, ja. dat, is, ook dat is de hoofdreden geweest van dat ze hebben besloten van... we stoppen ermee. Ja, ja, Daar kunnen we ons ook iets uh, bij voorstellen. Uh, goed, nou ja, we wachten op die van, uh, van Rover, dan volgend jaar komt die. Uh, u bent er ook benieuwd naar. Uh, en, uh, het is altijd mooi om eens een keer naar het Spoorwegmuseum te kijken. Zonder meer. Want uh, dat ziet er prachtig uit. Dank dat u even naar de telefoon kwam, graag, Jos uh, Zelstra. Uh, terug naar uh, mevrouw Laus van de NS. Uh, yeah, uh, ik, ik zei het al, hoe zijn de eerste reacties? U zult ongetwijfeld ook klachten binnenkrijgen, uh, altijd, want wij zijn een klagend volk. Wat doet u met die klachten? Uh, de de meldingen de, de melding en de klachten die we krijgen, die, uh, uh, die krijgen we op verschillende manieren binnen. Dus via klantenservice, Twitter, Rover, uh, via ons eigen personeel. Die analyseren we en dan gaan we elke dag, uh, uh, we kijken dan met name naar, als je kijkt naar de dienstregeling van wat is structureel. En dat ja. lossen we op. Want ik kan me ook zo voorstellen... dat er zijn misschien mensen die daar wel een sport van maken... die dat toch eens even gaan bestuderen allemaal... en zeggen, nou, kijk, hier zit dus een mooie uh, een omissie. Ja. En, en is het zo dat op die manier ook wel eens dingen aan de orde komen... waar u even overheen had gekeken? Ja, ja, ja dat gebeurt inderdaad. En uh, we proberen sommige van die experts ook al veel eerder aan tafel te krijgen... om juist ook die uh, omissies of, of, of foutjes die erin zitten... die je zelf niet ziet omdat het zo complex is... al uh, boven tafel te krijgen... En uh, nou, er komen soms best wel mooie dingen uit. En ook nu, ja, soms... Ik vind dat zelf natuurlijk wel heel balen dat je dat niet eerder hebt gezien. En dan, euh, ja, nu, nu ook, ja, dan, dan, dan kijk je daar wel naar. Dan denk ja. je van, hé, hey, die trein nog net iets eerder moet beginnen. Z zijn er, er al van die, die dingen boven water gekomen van u zegt... nou, dat moeten we toch meenemen, want uh, dat is inderdaad een goede suggestie. Er zitten wel een paar kleine dingetjes in waarvan we zeggen van... goh, had dat niet anders gekund? Maar dat is wel nog even afwegen met hoe dat dat uh, uh, voor andere groepen reizigers dan uh, gaat uitpakken. Mm. Dus we hebben nu nog geen uh, besluit genomen van, nou, die trein die moet daar anders lopen. Nee, we, we, nog niet te zeggen wat dat dan, uh, waar, waar dat precies is, want u wilt eerst eens goed kijken... of dat dat, of dat echt uh, anders ja, moet. Ja. Ja, anders maak ik mensen blij die dan uh, misschien toch ja. niet blij hoeven te zijn. Uh, ja, of eh, mensen die net al gewend zijn in die twee dagen... dat ze een bepaalde route moeten nemen... dat het toch ineens weer anders is uh, ja, ja, over ja. een paar weken. Hoe lang duurt het in het algemeen? Want daar hebt u vast ook onderzoek naar gedaan. Hoe, hoe, uh, hoe, hoe snel zijn mensen gewend aan zo'n nieuwe dien dienstregeling? Ja, meestal eind januari zijn mensen wel gewend. Uh, uh, soms duurt het ook... De, we, we hebben met deze nieuwe dienstregeling veel meer nieuwe reizigers. Hè, dus 26.000 reizigers per dag extra. En uh, dat is ontzettend mooi. Wat je wel ziet is dat dat nieuwe reizigers zijn... die bijvoorbeeld eerst hun auto nog wegdoen... of ergens anders gaan wonen of werken. En dat kan wel drie jaar duren voordat ja. dat, dat dan uh, helemaal ja. uitkristalliseert. Even voor de jongens en meisjes nu op, op de scholen. Die ze denken van nou, dat klinkt eigenlijk best wel als een leuke baan uh, van die mevrouw Lauwens Word je dat eigenlijk als je verantwoordelijk wordt zeg maar, voor de dienstregeling van de NS? Ja, nou, bij ons in het team zitten heel veel vervoerkundigen. Uh, ook wiskundige mensen uh, die ook de modellen maken. Marktonderzoek zit er natuurlijk heel erg in. Ik heb zelf technische bedrijfskunde gedaan in, uh, in Eindhoven. Ook logistiek georiënteerd. Dus, nou, hè, dus als je zoiets gaat doen, dan uh, <laughs> kan je bij ons aan de slag. Ja. Ja, Oké, okay, nou dan weten we dat ook weer. Hartelijk dank dat u even met ons wilde praten over die nieuwe dienstregeling. Peggy Lauwers, hoofdvervoer en ketenmanagement bij de NS. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En deze week kijkt Anne van de Veen mee bij het Obesitas Centrum in Amsterdam. Onderdeel van het Sint-Lucas-Andreas ziekenhuis. Daar wordt gekeken of mensen door middel van een maagverkleining. van hun ernstige overgewicht af kunnen komen. Als je in aanmerking wil komen voor zo'n operatie. dan moet je aan veel eisen voldoen. Zo moet je ongeveer een BMI van rond de 40 hebben. BMI, wat was dat ook alweer? Dr. Burgerhart hij legt het even uit. Iemand zijn gewicht gedeeld door het kwadraat van zijn lengte, uitgedrukt in meters. He, dus bijvoorbeeld heel simpel, iemand van uh, 80 kilo, die is dus een, he, heeft het, het, het kwadraat van, uh, als hij 1,80 meter 80 lang is, het kwadraat van uh, 3,24 meter 24. Dus dan heb je 80 gedeeld door 3,24 en dan zit je dus ongeveer bij de 25. Ga ik hem even instellen. Dit is Danielle Klok. Zij weegt mensen in alle fases van de behandeling en in het begin om te kijken of ze wel zwaar genoeg zijn. Ja, mevrouw, mag u uw schoenen en sokken uitdoen? Dan zal ik eerst even uw lengte bepalen. Wachten tot de uh, schoenen en sokken uit zijn. Dat is voor onze patiënten vaak al een hele klus. Hè? Omdat ze natuurlijk vrij uh, stevig zijn... is het soms best wel lastig om hun schoenen en sokken te, uh, uit te trekken. Maar bij deze mevrouw gaat het vrij soepel. <lacht> en u bent 1,65 meter. 65. Klopt dat? Ik dacht 67, maar ja, klopt ja. mijn paspoort niet. Kan kloppen, maar u mag hier uh, op uh, plaatsnemen. In dit soort gevallen kent u geen genade. Nee, ik ken geen genade. Ah. <laughs> no, ik ga ervan uit. Deze is goed afgesteld, dus ik weet zeker dat dit de goede is. Hij gaat nu bekijken hoeveel u weegt. Veel patiënten vinden het in het voortraject niet zo erg om op de weegschaal te gaan. Je weet het wel, dat je weegt. Nee. Nee, ik vind het minder verschrikkelijk. Dat punt ben ik al voorbij, zeg maar. Dat ik dat nog heel erg vind. Het nee. Nee. Nee. is eigenlijk heel fijn. Ik heb eerder dat gevoel van nou. Een soort licht aan het eind van de tunnel. En als je daarvoor op een weegschaal moet of iets moet inslikken waar je van uh, gaat kokhalen, dat, dat weegt er dan wel tegen op. Volgens de dokter is de verklaring waarom we allemaal dikker worden eigenlijk best simpel. Nou, dat komt omdat we in een heel welvarend land leven. Ook al is het nu een crisis. Hè? Uh, dat is een heel belangrijke factor. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat heeft allerlei gevolgen. Hè? Onze supermarkten liggen vol, uh, het wordt ons gemakkelijk gemaakt. Nou ja, dan kun je erop wachten dat, dat, dat we als samenleving, als geheel... niemand gaat vrijuit in dat opzicht hè, dikker worden. Is het een ziekte? Um, zo is het wel gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie. en uh, Het is in dat opzicht ook wel uh, bruikbaar. Want als je het als ziekte definieert... Dan, dan, dan ga je er ook vanuit dat het behandeling behoeft... Ja, dus in dat opzicht beschouwen we het als een, als een ziekte, ook met een chronisch karakter. En het is ook vooral een ziekte, omdat het heel onregelend werkt... op de bloeddruk van ons lichaam, op de bloedsuiker van ons lichaam, et cetera. Nee, u bent niet zwanger? Nee. nee dan mag hij de vetmeting gewoon doen. Hij gaat nu bekijken hoeveel u weegt dan zet hij hem vast, dan stel ik in dat u een vrouw bent. Ik kan er verder niks anders van maken. He, mensen kunnen hun trui uittrekken... of wat, ze moeten natuurlijk met hun kleding op de, op de weegschaal. Sommige mensen trekken inderdaad echt trui uit... halen hun zakken leeg, sleutels eruit, de portemonnee. Ik zou een beetje een hekel dan aan u krijgen. Ja. De boodschapper van het <lacht> verschrikkelijke <lacht> nieuws. Ja, nou, Ik kreeg deze week nog een presentje van een patiënt... dat hij heel blij met me was, dus ik, zo voel ik het zelf niet. Nee, ik heb er zelf geen uh, moeite mee om mensen te wegen. Nee. Na veel metingen, veel gesprekken en een conditietest... komt dan uiteindelijk het advies. U heeft net uh, gesprek met de arts gehad. Uh, u heeft gehoord, u heeft positieve advies. U wordt geopereerd aan de maagverkleining. U begint met het voortreden. Nou, dat, dat betekent dus dat ik uh, aan de eisen voldoe om uh, voor een operatie in aanmerking te komen. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij om. Ja, omdat ik heel erg graag uh, die operatie wil... Ja, ik heb een tijdje wel getwijfeld, maar uh, nou, die twijfel heb ik nu niet meer. En ik, uh, ja, ik wil het heel graag ondanks alle, alle uh, nadelen. Ja, want kan je eens uitleggen waar zat die twijfel eerst dan in? Nou, die twijfel zat er bij mij heel erg in dat ik dacht, ja, je, je, je, je wil afvallen. En uh, je gaat uiteindelijk niet afvallen door de operatie, maar je valt het ook af doordat je minder eet. En ja, dan had ik toch zoiets van, kan ik dan niet gewoon minder eten? Maar goed, dat is de vraag die ik me al twintig uh, jaar uh, stel. En, en blijkbaar is dat voor mij niet zo makkelijk als voor andere mensen. Dat heb ik maar moeten accepteren. Morgen hoort u wat er allemaal moet gebeuren als iemand daadwerkelijk een maagverkleining krijgt. Zometeen, Stand.nl. De stelling: de aanhoudende crisis vraagt om extra bezuinigingen. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Doen we allemaal na het nieuws met Lieselot Thomas. Radio 1: Het NOS-journaal. De ondernemingsraad van de politieacademie heeft het vertrouwen opgezegd in het college van bestuur. De OOR denkt niet dat het college de politieacademie naar een nieuwe toekomst kan leiden. Onduidelijk is bijvoorbeeld welke taken overgaan naar de nationale politie die op 1 januari een feit is en wat de consequenties zijn voor de academie. Minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking is bezorgd... over het aftreden van de Malinese premier Diara. Hij werd gisteren gearresteerd door militairen. Ploemen heeft alle hulp aan plaatselijke bestuurders... in het zuiden van het land opgeschort. De politie heeft weer vier mensen opgepakt... in de zaak van de fatale mishandeling... van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere. Het zijn drie jongens van 16 en 17 en een man van 50. De jongens zijn spelers van Nieuwsloten en de man zou een vader zijn. In totaal zitten nu acht mensen vast. En op het Tahrirplein in Cairo hebben gewapende mannen... met hagel op betogers geschoten. Negen mensen raakten gewond. Op het plein willen tegenstanders van president Morsi... vanmiddag een groot protest houden. Ook aanhangers van Morsi hebben aangekondigd de straat op te gaan. En dat is nieuws op dit moment. ANWB, verkeersinformatie in het hele land... behalve in Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland... zijn lokale wegen plaatselijk glad. Dan heb ik nog één file op de A16, Rotterdam richting Breda. De brug was even open, de Fabrierenootbrug... Uh, die is weer begaanbaar. Eén auto kon niet starten tussen Knopen Tabrikse Plein en, en Knoopend Ridderkerk. Levert dat 8 kilometer file op, twee rijstroken zijn dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van der Berg. Het was uh, geen goed nieuws gisteren van de Nederlandse Bank. De recessie is nog lang niet voorbij. Als Nederland wil blijven voldoen aan een begrotingstekort van maximaal 3 dan moet er wat gebeuren. Maar extra bezuinigingen die stuiten op weerstand, net als vroeger. En maar lullen over bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Maar jou pakken ze bij je taas hoor. Oh, uh, la laten ze zelf eens een keer bezuinigen. Hè? Iedereen moet bezuinigen, behalve die. <laughs> nou laten hun dan maar eens beginnen met bezuinigen. Ja, ik praat erover met Eddy van Heijem, CDA Tweede Kamerlid. Dag meneer Van Heijem, goedendag. Altijd leuk, hè, die tegenpartij? Nou, wel herkenbaar ook, ja. Ja, inderdaad. Ja, we moeten al, iedereen vindt wel dat er bezuinigd moet worden, maar niet, uh, niet bij hem. Uh, altijd bij hun niet. Uh, We beginnen altijd in Stam.nl met uh, drie keuzes, daar mag ik jullie maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Het kabinet is uitgegaan van te positieve economische cijfers. Ja, dat is waar, eens. Het regeerakkoord moet worden opengebroken. Daar zou het wel eens op kunnen uitdraaien. Dat is dus ook een jaar. En uh, de crisis gaat nog jaren duren. Um, ik vrees van wel, maar daar heeft het kabinet ook zelf iets uh, aan te veranderen. Ja, Oké, okay. nou ook maar een jaar dan. Ja. Goed dan de stelling en ik roep onze luisteraars op om ook te reageren. Het gaat ons allemaal aan immers. De aanhoudende crisis vraagt om extra bezuinigingen. Bent u het nou eens of oneens met die stelling? SMS dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent, u mag gratis bellen nummer 0800 1101. U kunt ook stemmen op de website, dat is www.standpunt.nl en als u twittert eens of oneens, doe het dan met #standpunt. Ik ben benieuwd wat u zegt, trouwens meneer Van Heem, op die uh, stelling. De aanhoudende crisis vraagt om extra bezuiniging. U mag alleen maar zeggen, eens of ja, voor ja, Daar was ik al bang voor. <laughs> uh, en als u mij echt dwingt, dan zeg ik uiteindelijk uh, uh, toch eens... Maar ik heb er wel een hele hoop kanttekeningen bij, want um, kijk, het begint, de, de oplossing van de crisis, en zeker ook in Nederland, begint niet met bezuinigen. Het begint met de vraag, hoe krijgen we de economie uh, weer uit de negatieve spiraal? Want als je ziet wat de Nederlandse bank gisteren eigenlijk heeft gezegd, dan, uh, dan, dan, dan zie je dat de, de economie uh, het slecht doet. Uh, burgers houden de hand op de knip, bedrijven investeren niet en de export hapert uh, ook nog eens een keer. Die export die hield ons altijd nog een klein beetje op de been. En de overheid die merkt dat, die merkt dat doordat de werkloosheidsuitgaven stijgen. En die merkt dat ook omdat de belastinginkomsten dan enorm gaan tegenvallen. Um, en dus wordt het overheidstekort groter. En uh, wat je dus moet doen is natuurlijk niet beginnen met uh, dan blind te bezuinigen... maar de vraag hoe je, uh, te stellen hoe je dat uh, tekort kleiner maakt... door de economie weer aan de gang te ja. krijgen. Maar al die economen die ik de afgelopen maanden, misschien al jaren... Uh, heb horen praten over dit onderwerp, die zeggen allemaal economie is vertrouwen. En hoe krijg je nou ja. dat vertrouwen weer terug? Dat is wel de handvraag. En er is natuurlijk niet een simpele knop die je wij op kunt drukken... om dat vertrouwen terug te brengen. Maar ik constateer wel dat um, het negatieve vertrouwen... wat we op dit moment hebben... ook wel een klein beetje aan het kabinetsbeleid zelf uh, te wijten is. Omdat de onzekerheid uh, de afgelopen maanden... ook op, uh, op een enorme manier is gevoed. Ja, maar, die, maar die zitten er nog maar heel kort hier, dat kabinet. Die kan je toch niet alles in de schoenen schuiven? Uh, nou, alles. We hebben, we hebben natuurlijk een eurocrisis. Uh, we hebben last van de internationale conjunctuur. Dat is allemaal waar. Maar wat het kabinet zelf kan doen... Uh, om de, uh, het vertrouwen te herstellen, is ongelooflijk veel. En ik wijs er ook maar even op dat Nederland dat veel slechter doet... dan uh, landen toch om ons heen. Uh, en dat heeft toch ook wel te maken met het feit dat de consumenten hier echt veel terughoudender zijn. En dat heeft ook uh, toch echt te maken met ja, lastenmaatregelen, ingrepen in pensioenen die worden aangekondigd. Maar waarvan de uitwerking uh, nog allerminst uh, helder is. Geldt ook voor de, de maatregelen op het terrein van, uh, van de woningmarkt. Mm -hmm. uh, het kabinet moet echt duidelijkheid bieden over de richting nou. die men uh, uit wil. Maar goed, dan zeg ik even, ik ben niet de woordvoerder van het kabinet natuurlijk. Maar ik zeg even, ja, ze zijn net begonnen. Ze hebben aangekondigd in hoofdlijnen dat ze op die, al die onderwerpen die u noemt maatregelen gaan treffen. Maar ja, daar moeten ze toch ook even de tijd voor hebben om dat allemaal netjes op een rij te krijgen. Ja, maar het punt is natuurlijk dat men uh, maatregelen de samenleving in heeft geslingerd. waar men vervolgens uh, alweer voor een deel op terug is gekomen. Kijk naar de inkomensafhankelijke mm. zorgpremie. maar nu met een alternatief plan is gekomen. waarvan we met elkaar de gevolgen ook nog niet, uh, niet kennen. Uh, een ander voorbeeld wat ik toch wil noemen is het punt van de woningmarkt. Hè. Als iets ons zou helpen op dit moment om die economie weer aan de praat te krijgen. dan is het weer dat mensen durven verhuizen. Dat woningcorporaties en uh, bouwbedrijven weer kunnen investeren. Maar oh, wat doet het kabinet? Er is een onderdag plan om de verhuurdersheffing eh, met ruime miljarden te verhogen... waardoor woningcorporaties zeggen, we geven geen cent meer uit, we investeren niet meer. En eh, het kabinet weigert daar vervolgens over in gesprek te gaan... om na te denken over hoe je met een verstandiger plan kan komen. Dus mm. dat zijn toch wel dingen die ook het kabinet zelf kan doen... om eh, aan herstel van vertrouwen bij te dragen. Ja. Nou zijn dit cijfers van de Nederlandse bank, hè? die hebben dat allemaal doorgerekend. Uh, 2013, 2014... Um, het kabinet zegt zelf in een reactie... ja, oké, okay, uh, prima, een belangrijk instituut, die Nederlandse bank... maar we wachten toch even op de cijfers van het Centraal Planbureau. Die komen in maart. Ja, nou, er komt eerst volgens mij nog een raming uh, volgende week. Uh, ik verwacht eerlijk gezegd dat die uh, niet erg zal afwijken... van wat de Nederlandse bank laat zien. Ook omdat eerdere ramingen van de Europese Commissie... en internationale instanties, die wijzen allemaal een beetje... op dezelfde trend. Namelijk dat het, uh, de economie helemaal niet groeit... maar zelfs nog krimpt op dit moment. En dat je voor 2013 en 2014 ook rekening moet houden... met een veel lagere groei dan waar het kabinet is van uitgegaan. En daar zit ook eigenlijk een beetje het, uh, het grootste probleem. Het kabinet is bij het van het regeerakkoord uitgegaan van 1,25% economische groei per jaar. En ja, iedereen uh, ziet nu, uh, en had ook al eerder kunnen zien... Uh, dat dat een veel te optimistische raming is... En dat betekent dus ook dat het de fundamenten van uh, het beleid... dat, ja, dat die uh, aan het wankelen slaan. En dat je dus echt goed moet nadenken over de vragen... Mm. wat je de komende jaren gaat doen. Maar vindt u het verstandig dat zij wachten... tot uh, die centraal cijfers er zijn? Want dat duurt dus ook nog weer een, een maand of drie. Ja, nou, ik, wat ik uh, op zichzelf verstandig vind... is dat uh, er niet acuut en in blinde paniek... nu wordt gereageerd op deze cijfers. Dus kijk, voor 2013 hebben we een heel pakket met elkaar afgesproken... En en je mag best even de tijd nemen om uh, te kijken... hoe dat uh, pakket uh, uh, zich uitkristalliseert... en wat de situatie over een aantal maanden is. Maar um, ik vind dat de reactie ook een beetje in zich heeft... van we steken de kop in het zand... en we hopen maar dat de wereld er over een paar maanden anders uitziet. En dat vind ik niet verstandig, nee. uh, omdat nogmaals er toch echt iets fundamenteels aan de hand is... namelijk een fundamenteel andere groeiverwachting... dan waar het kabinet van ja. vanuit. Goed, de Nederlandse Bank heeft het, heeft het becijferd. Zegt, we komen uit op 3,5 procent. Dat is dus boven die norm hè, van, van 3 procent die we aanhouden in Europa. Ja. Um, nou ja, er zijn ook economen die zeggen... nou ja, dan, dan moet dat maar eventjes. We, we kunnen niet nu meer gaan bezuinigen... want dan wordt het alleen nog maar erger. Al die doemscenario's die u net al schetst. Ja. Ja, nou ook daarvoor geldt dat wij natuurlijk ook. Uh, uiteindelijk uh, gaat het in, om te beginnen om herstel van economisch vertrouwen en economische groei. Dat is echt wat voorop moet staan. Maar uh, voor het begrotingsbeleid geldt dat je in goede jaren... Uh, zou je eigenlijk moeten sparen... zodat je in slechte jaren wat meer zou kunnen uitgeven. Dat moet elkaar een beetje in evenwicht houden. Waar we nu natuurlijk al jaren tegenaan lopen... is dat wij uh, structureel meer uitgeven dan er, uh, dan er binnenkomt. Hè. In 2012 uh, 23 miljard. De staatsschuld uh, waarop we leven, de schuldenberg, die, uh, die wordt steeds groter. is inmiddels 434 uh, miljard. Daar betalen we ook rente over. En wij vinden ook dat je schulden niet moet doorschuiven naar, naar onze kinderen. Nee. Je moet dat binnen de perken krijgen. Dus het gaat niet zozeer om de vraag, waar ligt die norm precies? Het is ook een ambitie van het kabinet zelf en Rutte voorop... om te zeggen, we nee. willen weer naar een begrotingsevenwicht toe. En dat is nog, nog, nog lang niet in het zicht, ook nee. niet met die 3%. Maar goed, even de hamvraag is, vindt u, uh, laten we zeggen, vindt het CDA... dat je die 3% misschien een tijdje zou kunnen loslaten? Uh, je moet, zeg maar, het komende jaar moet je er verstandig mee omgaan. Maar ik vind uiteindelijk... Wat moet betekent het kabinet, dat? Nou, voor, voor 2013 hebben we afspraken gemaakt over de maatregelen. Moet je niet in blinde paniek gaan sturen. Voor 2014 heeft ook de Nederlandse bank gezegd... en wij zijn het daar als CDA mee eens. Moet je gewoon die norm uh, halen. Dus bezuinigen. We leggen het... Nou, dat is de vraag. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Als, als we daar uh, niet aan voldoen... dan zal het kabinet daar niet aan ontkomen, vrees ik. Nee. Maar goed, u hebt net op een rijtje gezet wat er allemaal aan de hand is... En... En, en, en, en we hebben vanmorgen even met de bonden gebeld. Die hebben het over die WW bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus nog meer mensen ontslagen misschien straks. Nog meer mensen in die WW. Ja, het wordt er allemaal niet vrolijker op. Nee, en, en, nou, en als we dan nog meer gaan, moeten gaan bezuinigen... dan dat, dat wordt het alleen maar erger. Nee, ik ik uh, zeg, het, zeg het ook niet met plezier. Maar ik vind ook dat... Het kabinet wel een verantwoordelijkheid heeft om uh, zich aan de internationale afspraken te houden. Die we nu andere landen ook met stevige hand opleggen. En waar we als Nederland zelf vind ik ook aan zijn. Niet omdat het nou moet van Europa. Maar omdat we zelf zeggen we moeten van die schuldenberg af. Maar toch even een kleine kanttekening. Dit kabinet uh, zegt 16 miljard te bezuinigen. Um, maar als je naar de, de opbouw daarvan kijkt. Dan is het eigenlijk uh, 9 miljard en 7 miljard aan lastenverzwaringen. Um, ik, dat, dat, is, he, dat wordt wel eens vergeten dat er een grote rekening eigenlijk bij de burger wordt neergelegd. En als het, kijkt, als, als, als het gaat om de overheidsuitgaven zelf, ja, dan zou daar ook best nog eens kritisch naar gekeken de, worden. Dus u vindt eigenlijk dat die, die balans zou anders moeten zijn. Er zou inderdaad daadwerkelijk meer bezuinigd moeten worden en, en minder uh, lastig nou, zijn. Als je, als je uh, al zou moeten overgaan tot zo'n maatregel, nogmaals, ik hoop het niet. Ik hoop oprecht dat we erin slagen om door te groeien uit die crisis te uh, komen. Maar als je aanvullende maatregelen zou moeten nemen, dan zou ik zeggen. Geen lastenverzwaringen. En kijk nog eens kritisch naar ook de extra uitgaven die je ook in deze periode doet. Ja. Uh, maar goed, uh, ik ga even gewoon kijken bij mij in de straat. En er wonen mensen en die horen dat allemaal. en Die zeggen ja, we geven maar geld aan Europa. En uh, intussen moeten we zelf uh, de broekriem tien keer aantrekken zo langs op hand. Ja. ja, kijk die eurocrisis is ook geen makkelijk verhaal. Uh, we hebben er allemaal belang bij dat die zo snel mogelijk achter de rug is. En dat we dus ook andere landen houden aan het aanpakken van hun problemen. Maar dat betekent niet dat we als Nederland zelf maar moeten zeggen... de problemen die wij hier hebben, uh, daar laten we de teugels uh, uh, maar eens uh, vieren. Want we zijn inmiddels al lang niet meer het beste jongetje van de Europese klas. We hebben zelf een serieus uh, schuldenprobleem. En wat veel belangrijker is nog... Um, ja, we moeten ervoor zorgen dat we onze eigen economie en ons eigen vertrouwen van mensen in de economie ook weer uh, omhoog krijgen, want dat is uiteindelijk de enige manier om er echt duurzaam uit te komen. Ja. Nou, het is ook bijzonder om te zien dat de partijen als SP en PVV, die de hele tijd hebben gezegd, ja, je moet juist niet zoveel bezuinigen, uh, ja, dat die nu eigenlijk gelijk krijgen, want met die cijfers van de DNB in het achterhoofd, zie je dat die bezuinigingen de economie ook maar dieper de recessie induwen. Ja, maar toch is dat een beetje de vraag, wat is de oorzaak en wat is het uh, gevolg? Hè? PVV, ja, wat zeggen, is natuurlijk eerder weggelopen van afspraken om een aantal dingen te doen... die echt nodig zijn voor het land. Want iedereen, ook als je het aan economen vraagt... is het erover eens dat je het probleem niet verder uit de hand moet laten lopen. Dat je moet hervormen. Dat een aantal dingen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en dergelijke moet gebeuren. Maar ik constateer ook dat de wijze waarop dat op dit moment plaatsvindt... de verwarring die het oproept, de onzekerheid die het kabinet laat bestaan in zichzelf ook een factor is... die uh, nou ja, het, het vertrouwen van mensen niet helpt herstellen. Laat ik het even voorzichtig uitdrukken. Nee. Um, ja, nou, We gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. Um, eerst nog even kijken naar wat reacties. Hier zegt iemand, ik ben het oneens met de stelling. Het zijn juist de enorme bezuinigingen... die de verdere krimp van de economie veroorzaken. Nog meer bezuinigen, verergert die krimp alleen maar... en leidt tot het roepen om nog meer bezuiniging. Ja, eigenlijk een beetje de, de cirkelredenering waar, ja. we, waar we allemaal in zitten. Uh, dus dat wordt uh, flink opgemerkt. We gaan kijken wat de luisteraars vinden. Uh, u blijft meeluisteren meneer Van Heem, en dan kom ik zo meteen graag bij u terug... om die reacties even door te nemen. Uh, de aanhoudende crisis vraagt om extra bezuinigingen. Dat is de stelling. Uh, bijna 1100 mensen gestemd, zie ik nu hier op de site. 82% is het oneens met de stelling. 18% is het wel eens. Hallo, Jürgen. Hé, hey, hallo. Hallo. Luister, die man die daar bij jou zit... jouw gesprekspartner... die heeft dat geregeerd. En dit kabinet zit maar één man... En een paar dagen. Ja. Waarom die man het in zijn hoofd... U zegt, we moeten de tijd nemen even. Ja. Je kan het land ook kapot bezuinigen. Ja. Je, ze moeten een systeem hebben als John Maynard Keynes. Als wie? John Maynard uh, May Keynes. John Maynard Keynes. Ja, zeker. De econo econoom. Ja. En kijk. In Amerika, Reagan en Thatcher de Milton Friedman. Wat is er daarmee gebeurd? Ja. Ja, ik weet het ook niet eerlijk gezegd. Uh, ja, ook, ja, dat is het verhaal. Ik zal je vertellen, ik zal je niet langer ophouden... maar ik wil dit nog zeggen. Toen studenten bij mij... vroeger in het café kwamen... wat moeten we gaan studeren? Ja. Ik zeg, word maar arts. Waarom dan? Geen economie? Nee. Ik zeg, als je economie studeert... je bent afgestudeerd... tien man bij dezelfde professor... nadat je... in het leven komt, dan ga je dingen doen. Oh, maar ik ben niet CDA. Oh, ik ben niet VVD. Ah, ja. Oh, ik ben niet Partij van de Arbeid. Aan de hand daarvan ga je beslissingen nemen. <laughs> ja. okay. Dat is het verhaal. Dank u voor deze wijze les. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Jan Parmentier uit Hengelo. Ja, bezuinigen. Ik denk dat één ding niet goed gedaan wordt. Uh, men moet er mee oppassen. Uh, dat ben ik met een aantal economen eens. Je kunt de boel kapot bezuinigen. En ik ben ook bang dat het die kant op gaat. Maar uh, nou heb ik hier een aantal buitenlandse rapporten in de pakken gekregen... over de corruptie in Nederland. Ja. En volgens die rapporten kan daar miljarden op bespaard worden als dat aangepakt wordt. Ik geef één voorbeeld. Uh, jeugdzorg, daar zit het niet goed. Daar is al veel over in het nieuws geweest de laatste tijd. Ja. Uh, ik heb hier vier rapporten van hoogleraren familie- en privaatrecht, die zeggen allemaal... Ja. dat er veel te veel kinderen weggehaald worden... meer dan de helft kan bij de ouders wonen. Ja. Dan kun je 2 miljard per jaar besparen. Ja, Oké, okay. dat, dat, want u belt hier wel eens vaker over. Ja. U zegt, begin daar nou eens aan... en dan kan je een hoop geld op de wal halen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ben het ook oneens met de stelling. Uh, tenminste, in ieder geval ook wat die meneer in de, in de, in de studio zegt. Uh, rust en regelmaat. Bovendien denk ik dat de PVV niet weg is gelopen... Je, uh, ...omdat ze niet wilden bezuinigen, maar vooral omdat ze bij hun kiezers wilden blijven. Eh, anders had men nu hetzelfde gehad als de VVD nu heeft. Die vallen nu als een baksteen naar beneden, omdat die ook maar dingen doen wat de PVV, PvdA graag wil. Mm. Ik zou geen uh, lastenverzwaring doen uh, voor uh, de mensen, maar vooral naar de uitgavenkant kijken. En dat gewoon rustig en degelijk uitvoeren. Kijk, uh, de bezuinigingen die nu gedaan worden, die treffen geen doel. En dat komt dus omdat de grote bazen gewoon blijven zitten uh, en zeggen van uh, onderaan gooien we ze buiten en uh, wij blijven lekker zitten. Mm. Dus we gaan niet investeren in andere dingen. Nee, de werknemers gaan eruit. Ah, Oké, okay. dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo met wie? U uh, spreekt met Hans wel in mijn dus ik wist eventjes niet dat ik in de lijn was. Dank u wel. Uh, ja, ik ben, uh, ik ben, ik ben het voor de helemaal uh, mee eens dat er voor de rest niet verder meer bezuinigd moet worden. Uh, Nederland wordt, wordt gek bezuinigd. Uh, nou, moet, moeten, morgen... we die, moeten we die norm van 3% dan loslaten, waar we zelf altijd zo op getamboerd hebben? Nou ja, ik be, de, de, de, dan, dan, dan, dan, uh, laat ik zo heel heel even duidelijk zeggen. Ik bedoel, als, als, als, een, als een gewoon bedrijf failliet is, da, dan, dan, dan, euh, ja, dan dan dan dan sorry, dan, is hij, dan is hij gewoon failliet en dan wordt er voor de rest ook geen, ook geen geld meer ingepompt. Uh. Uh, waar, waar, waarom zou waarom er nog meer geld gepompt worden in in uh, landen zoals Griekenland en dergelijke? Uh, mm -hmm. en, da, en dat en dat ten, dat, ten, dat ten dat ten koste van onze uh, ja. Onze portemonnee. Nou ja goed, dan komt we weer op dat verhaal hè, dat, dat we daar ook toch een hoop uh, mee winnen... als die euro gewoon een beetje stevig blijft. Want uh, wij zijn een exportland, hoor ik dan altijd maar zeggen. Daar halen we miljarden mee binnen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag even met Klaver. Nee, ik ben het ook niet eens met de stelling. En het is al, eigenlijk al even uh, gezegd dat men allereerst eens moet kijken... bij de eigen instellingen, de overheid, hè, de semi-overheid... He, wat we nou, gisteravond gehoorden in Maastricht... dat miljoenen worden uitgegeven aan uh, de ontruiming van dat kamp. Mm. Dat is toch allemaal niet nodig. De ziekenhuizen, he. het is wel eens gezegd... al die manager, men praat erover, maar er gebeurt zo weinig... Er kan ontzettend veel bezuinigd worden ja. bij allerlei overheidsinstellingen. En uh, men zegt het al jaren, maar ja. ik zie niet dan dat er daar iets gebeurt. Nou, dat is wat, wat Van Heem net ook een beetje ja. zei volgens mij. Dus daar zullen we hem nog eens naar vragen. Want CDA ja. heeft natuurlijk ook lang in de regering gezet. Dus die hadden dat ook zelf kunnen doen natuurlijk. Stand.nl, goedemiddag. Ja, mag ik, mag ik het zeggen? Zeg maar. Nou, heel goed, meneer Van den Berg. Uh, uw gast, dat weet niet waar we over praat, praten, is typisch politieke praatjes. Maar ik ben niet eens met de stelling en ik kan u heel kort vertellen waarom. Economische crisis, kan je oplossen, Er zijn drie mogelijkheden. A, minder uitgeven. B, meer ontvangen. En C, combinatie van A en B. En deze parlement, regering, wil de verkeerde keuze maken, dat wil zeker ze willen... Nog meer binnenhalen. Nee, ze moeten minder uitgeven. Ik kan u een aantal voorbeelden zomaar. Dan laat de partijen mij maar bellen als ik voor de Tweede Kamer... Nou, noem, eens als... eentje, noem eens één een belangrijke, dan, waar, je, waar je een hoop geld mee kan verdienen. Minder uh, uitgeven. On onderwijs. Maar ja, je moet er juist meer uitgeven aan onderwijs. Nee, nee, nee. Maar nee. nou, weet u waarom? Kijk, vraag alle mensen die in, in het onderwijs werken... hun schoolbestuur en schooldirecteur aan tafel... En vraag maar hoeveel geld de school per jaar ontvangt. En vraag een transparante specificatie wat met dat geld gebeurt. Mm. Meneer Van der Berk, er zitten miljarden in de kast. Kortom, u zegt, ga dat eens goed na en dan kan je een hoop geld verdienen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw Ekkel. Dag mevrouw Ekel. Moet, moeten we eens luisteren, er zitten CDA en B aan de tafel. He? Die moranders... Er zaten zes CDA's in. Hmm. Ik hoor het Prem nog zeggen. Eén in Kiel, die is er weer uh, oog van die school. De mensen zelf worden niet aangepakt. En CDA, die ging ook weer goed bezuinigen. En nou zijn ze overal op tegen. Laat CDA zijn eigen boek maar eens uh, optrekken... en zeggen, wij hebben verkeerd geregeerd met de PVV. Hmm. Goed. Uh, maar goed, dat is allemaal Zwarte pieten. We moeten uit de crisis, mevrouw. En, en hoe, ja, hoe doen we dat ja, dan? Moet en de PvdA van de A die stemde toen de tijd wel mee. Ja. In, in, in het vorige maar, kabinet. Maar even maar terug. CDA verrekt nou om mee te stemmen. Ja, maar even terug naar de stelling: hè, van, uh, moeten we nou meer gaan bezuinigen? Of, of zegt u van nou laat dan uh, die 3% bijvoorbeeld maar even een tijdje. Nou, dat samen soms toch? En dat mocht toch niet van CDA, van Kees de Jager? Ja, ja. Dus ik vind maar zo. Als je, als je zo'n standpunt hebt en nou zullen ze lekker zitten lullen voor de radio... daarom hebben ze ook maar dertien zetels. Ik heb samen in de familie van CDA <lacht> die geen evenal meer CDA stemmen oké. Dank u wel voor het bellen. We doen nog eentje. Stand.nl. Goedemiddag. Goede Nederlandse spreek met Ramoni. Bezuinigen alleen zal niet helpen. Maar ik denk dat. Ik zou het advies aan Nederland willen geven. Kijk naar het voorbeeld van Turkije. Tot, uh, tot 20 jaar geleden was Turkije altijd een trouwe bondgenoot van uh, de Europese Unie. Ik deed veel zaken ermee. Uh, tien jaar geleden, toen Erdogan aan de macht kwam, hebben ze 180 graden gedraaid. En zie daar wat, wat het gevolg daarvan is. Turkije heeft een gigantische economische bloei. Maakt ook een gigantische economische bloei. Mee. Wat Nederland moet doen, is ook ook nog uh, gaan spelen. En uh, niet achter Amerika continu aanlopen. Maar op een gegeven moment gewoon met de opbloeiende economieën uh, aan de slag gaan. Daar valt meer uit te halen. Ja. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. En dan zeggen we tegen iedereen die de moeite heeft genomen om de telefoon te pakken. Ik snel terug naar Eddie van Heijem, Tweede Kamerlid voor het CDA. Uh, die ook zelf werd aangesproken, hè? Uh, ja. CDA als partij. Maar um, uh, ook over die overheid, die semi-overheid. Dat wordt altijd onmiddellijk genoemd van daar kun je nog een hoop uh, winnen. Maar dat is u ook niet gelukt toen u als partij in de regering nou, zat? ja, toch even kijk. Um, het is onmiskenbaar uh, waar. We zitten nu in een hele andere uh, positie en rol, Maar onze instelling blijft dat wij uh, ook het kabinet steunen. Als zij moeilijke maatregelen willen. Nemen om, het, uh, om de economie en de samenleving erbovenop te helpen. Ik, ik voel me toch ook een beetje. Uh, verplicht om de, de erfenis van Jan Kees de Jager, die ook altijd goed op de centen heeft gelet... Uh, goed uh, op de economie heeft gelet, om die ook uh, te bewaken. En daar hoort om te beginnen bij, ik herhaal het nogmaals... dat je echt de economie aan de praat krijgt. Het begint niet met bezuinigen, dat is het sluitstuk. De economie moet aan de praat krijgen. Dan, uh, dan hoeft de overheid minder uit te geven aan werkloosheidsuitkeringen. Dan komen er meer inkomsten binnen, dus daar begint het uh, mee. Maar als, het, uh, als wij stelselmatig onze eigen normen uh, niet naleven... Uh, ja, dan hebben we een groot schuldenprobleem. We geven op dit moment echt al 23 miljard euro per jaar meer uit dat er binnenkomt. Dat, dat hou je thuis niet vol, dat houdt ook een overheid niet vol... en daar zul je ook consequenties aan moeten vervinden. Ja. Uh, maar toch zegt u uh, in eerste instantie niet als een blinde gaan bezuinigen. Nee, dat, dat komt omdat we natuurlijk uh, nu net een begroting voor 2013 hebben uh, vastgesteld... Je moet het ook even de kans geven om uh, um daar uh, de, de werking van. Uh, de, de, de, het moet zich kunnen bewijzen, laat ik maar even zo zeggen. En het, laat me zeggen, niemand verplicht ons om nu op korte termijn meteen naar de handrem te, te trekken. Want ik denk ook eerlijk gezegd dat dat helemaal niet verstandig is. En dat dat niet hoeft. Mijn punt is meer dat als je um, op de langere termijn, dus vanaf 2014, dit probleem zou hebben. Ja, dat de overheid dan, uh, het regeren, het regeerakkoord overigens, uh, niet zal ontkomen om iets te doen. Maar ja. die verantwoordelijkheid ligt nu echt eerst bij het ja, grappig is Hans Hogevoorst even aan de lijn. Die zit nu in Londen, doet iets heel anders, is de politiek uit. Maar ik vroeg hem op het eind, hebt u nog een advies voor, hè, voor uw opvolgers nu... die nu aan de, aan de touwtjes trekken? En toen zei hij van, ja, je moet misschien gewoon nu... Uh, gewoon goede maatregelen nemen en dan maar op de koop toenemen... dat bij de volgende verkiezingen je een flinke dreun krijgt... maar dan heb je tenminste wat in gang gezet. Ja, um, ja dat is makkelijker gezegd dan gedaan voor een politicus vaak. Ja, dat, dat is waar. En ik denk ook dat nou ja, die eerlijkheid over wat er uh, gedaan moet worden... om het land erbovenop te helpen dat die wel keihard nodig is. Dat is ook de manier waarop we echt dit kabinet tegemoet willen treden. Ook als CDA. We zullen ze dus, als er goede plannen komen... Uh, hoe moeilijk ze soms ook zijn... want die hebben we zelf in ons verkiezingsprogramma ook gepresenteerd... op een aantal onderdelen steunen. Maar ik constateer wel ja. dat ze tot, tot nu toe... zelf ook echt te ja. een rommeltje van maken op een aantal punten. Dank dat u meedeed in de stamptoon. Eddie van Heem, Tweede Kamer Kamerlid CDA, aanhoudende crisis vraagt om extra bezuinigingen. Dat ze stelling kunt blijven stemmen. Ruim 1200 mensen hebben dat intussen gedaan op de site. 18% eens, 82% oneens. Thijs. Ja, Willem Vermeent die zou ook kunnen stemmen over die vraag, want die komt bij ons praten over de vraag hoe het met de economie gaat en ook over de trend dat steeds meer mensen uit Zuid-Europa hier naartoe komen om te werken. Die is dus de gast, verder te gast Guido van der Garde, Formule 1 coureur althans dat hoopt hij te worden en binnen een of twee weken hoort hij dat. En er is een boek verschenen over de rol van de sgp tijdens Rutte 1 en dat was allemaal nog veel erger dan we dachten. Het oh, ja. is een spannend boek. Adi de Jong en Kees van der zijn okay. ook. Nou, ik ben benieuwd. Uh, Zometeen na twee gaan we dat allemaal horen in Dit is de Dag. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 Intermediair. Op elk punt in je carrière. Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op independer.nl. Het origineel is altijd beter.